En een voorspoedige start. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft de man opgepakt die in de metro van Berlijn een vrouw van de trap duwde. De 27-jarige Bulgaar werd aangehouden in een bus in Berlijn. Een week geleden gaf de politie bewakingsbeelden vrij... waarop te zien was hoe de man in oktober de vrouw in haar rug schopte... waardoor ze van de trap viel. Ze raakte daarbij gewond. Afgelopen week wist de politie de identiteit van de dader te achterhalen. Hij zat toen in het buitenland. Kort na zijn terugkeer in Berlijn werd hij opgepakt. Henry Heimlich, de bedenker van de Heimlich-greep, is overleden. De Amerikaan was in de jaren 70 directeur van een ziekenhuis in Cincinnati... en bedacht toen een manier om mensen te redden die dreigen te stikken... nadat ze zich verslikt hebben in bijvoorbeeld een snoepje. De hulpverlener gaat achter het slachtoffer staan, doet de armen om middel en perst het snoepje met krachtige stoten uit de luchtpijp. De methode zou alleen al in de VS honderdduizenden levens hebben gered. Dit jaar paste dokter Heimlich zijn greep zelf nog toe bij een hoogbejaarde vrouw. Henry Heimlich overleed aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was 96 jaar. EU-president Donald Tusk heeft de Poolse regering opgeroepen... om de grondwet en de democratie te respecteren. De Poolse regering wil de bewegingsvrijheid van journalisten... in het parlementsgebouw inperken, wat tot veel protest leidt. Vandaag gingen, net als afgelopen nacht, duizenden mensen de straat op. Tusk roept de machthebbers nu op om respect te tonen... en aandacht te hebben voor de klachten van het volk. Hij was tot 2014 zelf premier van Polen. In de Eredivisie hebben Rode JC en FC Utrecht gelijk gespeeld. In Kerkrade bleef het 0-0. Een doelpunt van FC Utrecht speler Jansen werd ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Beide ploegen kregen daarna nog kansen, maar die werden geen van alle benut. Daarmee werd het voor Rode JC het zevende gelijkspel in acht wedstrijden. De duels Feyenoord-Vitesse en FC Twente-AZ zijn nog bezig. Het weer bewolkt met lokaal wat motregen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM Met me nu. De Magbalk.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 En voor nu lekkere muziek. Alaya en Galio featuring uh, Kevin. Heden met. Oezie, de Cleptone Remix. Is he to you is he to you is he to you? Meestegen en bij mij blijven. Zeg maar wat je wilt. Van meer, alles kan je krijgen. Ik heb bij je strijder treden. En als we leven in de jungle, dan ben ik liever je, je stegen. De jongen, maar in Rotterdam die een beetje kreeg of spray, ah, ja bik je maar vinking. Ik wil je in die kleding zien. Goeie zelf in de zeeber, reinig je body. Ik wil wel gelukkig zijn. zonder een Dit is pas leven man. Wat alles wat we leuk vinden, kost geld in Nederland. jij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 Why do I want to eat? Why the in the rain.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 En leuk nieuws voor de man die overleden is helaas, Prince. Met zijn nummer Purple Rain. Is dit jaar een nieuwe nummer 1 in de radio. Veronica Top, 1000 aller tijden. Dus uh, ja. In plaats van Boheming Rhapsody hoor je dit jaar uh, Purple Rain. Van Prince en the Revolution. Zie je wel we antwoord? Onderweg zo meteen een party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze... Op deze zaterdag, hè. Je gaat het zo meteen allemaal horen. Er is muziek. Makoda. Het fiesta. Zandvoort. Rambo Mario Zandvoort.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 Christian Brouwer met de uh, Wax Graaf. Moeilijk naam, allemaal. Deze week op 6, uh, Moby met uh, Go. De Bar Skills remix op 5. Charlie uh, Charles J met Do You Want op 4. Carrie Golden met de uh, Things We Might Have Said. Op drie deze week ook alweer Moby. Met Why Does My Heart Feel So Bad? Op 2 deze week, Dennis Cruz met everybody. Deze week op 1. Green Velvet.